En op zich zou de haan pas mogen kraaien als de zon opkomt, volgens mij. Dat is het hele idee van de haan, maar... Je kunt kijken, maar die zon is nog niet op, hè. Dat is ook okay, sowieso nog uh, de maand van de korste dag, hè, trouwens. December. Wat drama altijd. Maar dan uh, de 20ste, 21ste, dan is de korste dag... en dan begint het al donker te worden om vier uur s middags. Lekker. Eén ding is zeker, hier zit je goed. We gaan 24 uur lang in de mix met de grootste namen die we konden vinden... En jij hebt gestemd op Insta. 50% van de stemmen. De rerun van Mr. Belt and Weasel bij het begin van de Mix Marathon. Tracking van hemzelf. Begonnen ze niet mee, zo zijn ze niet. Maar uiteindelijk moet hij wel komen natuurlijk. Eigen tracking van Mr. Belt met Malou samen Dopamine hierbij Sven laat nog eventjes weten... dat uh, de N65, die flitser die ik oproep... Uh, dat daar geen 80 gereden mag worden... maar 70. Belangrijke info. Uh, Roel die vraagt alles goed daar. Nou ja... Ik zei het net al, niet heel eerlijk. Ik ben echt stront, maar echt stront verkouden. de hele dag vol met afspraken staan. Dan zie toch een beetje te twijfelen? Moet ik die allemaal gaan afzeggen en rust nemen? Of toch overal naartoe gaan? Iedereen besmetten? <laughs> Wat een afweging. Slam met alleen maar lekkere muziek. Set van Mr. Bad and Weasel. Hier bij Slam. Get just to be ah. Make come together and we're all right. That's when you remember who you are. Over things of our be all right. That's when we forget just to be ah. Make come together and we're all right. That's when you remember who you are. Over things of our will be all right. That's when we forget, just who we are Make us come together, feeling alright Who you are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 I, I, move us in tomorrow when we're all right. That's when we forget just to be I. Make us come together and it's all right. I Mix Marathon. Goedemorgen in de Mix. Mr. Belt en Weasel. Ah, vorige week was hij er ook bij. Toen was ik eh, nou, boos niet, maar wel teleurgesteld dat Toeter niet aanwezig was. Ik ben benieuwd Toeter, Thijs, kom er maar in. Mr. Thomas van Slempelen. Morgen. We zijn nu weer. Er. We zijn terug van een uh, midweekje Zweden. Uitnodiging uh, Polvo Zweden. Lekker. Uh, maar we zijn weer terug on tour we gaan ervoor. Toet uh, oh. Toeter thuis, weer geen toeter. Oi, hoe kom ik nou mijn dag door? Nou ja, het, weer een oproep aan uh, Slamluister in het Nederlands. Stuur even een toeter in, in de WhatsApp, in een audiobericht. My god. Oh, Thijs stuurt nu nog een bericht. Even kijken Wat stuurt hij deze kant op? Oké, okay, nu dan. Hé, gelukkig. Oké, okay, je audiobericht is niet uh, nodig. Mooi, heel mensen real-time reageren op een radioprogramma. Mooi, wel. Het is allemaal live. <laughs> ja. Hé, hey, Songfestival gaat niet door. Ah, oh, dat is jammer, he, zeg. Had je veel zin in of niet? <laughs> ja omdat het uh, boos de Israël uh, mee mag doen. Wat alles kapot maakt in Gaza. Daar heeft uh, Nederland onder andere gezegd de avontrols. Laten wij niet meedoen. Ja, ik moet altijd een beetje in de midden blijven. Hè? Maar met Gaza heb ik toch wel... En uh, Israël denk ik, ja... Israël die heeft zoveel mensen vermoord inmiddels. Daar kan je toch ook niet meer lief over doen, toch? Volgens mij. Prima te besluiten, lijkt me zo. Mr. Belt Weasel, goedemorgen. Dit is de Mix Marathon. Het eigenlijk droog de hele dag, dat is lekker. Eh, wel bewolkt wat we zo meteen gaan zien aan de kust. Kan hier en daar nog wel zon doorbreken, dat is de enige plek eigenlijk. 6 a 7 graden is de temperatuur vandaag dan. Twee vertragingen die opvallen op dit moment. A4 Den Haag Amsterdam voor de Ringvaart Aquaduct. Daar een half uur extra. En de A15, de Gorken, Ridderkerk, Verhardingsveld, giessendam 13 minuten. Ah, deze plaat, jongen, dit is goed. Het origineel is al fantastisch van Paul. Ook een volt. En story Eyed surprise. Ah, dit is de remix van Mr. Belton Wizzle in een eigen set. Hier bij de Mix Marathon. Oh my, To this DJ, your sugar Die stuurt goeiemorgen. Juri is onderweg met een collega naar Breda. Ligt een beetje aan vanaf waar je komt. Maar uh, Toeter Thijs waarschuwt nog dat het op de A27 richting Breda zo ontzettend mistig is op de weg. Nou, hou er rekening mee als je de weg op gaat. Dan. Dit is de Mix Marathon. In de mix, the one and only Mr. Belton Weasel. een bizar bericht, deze recht staat in de Telegraaf ook nog deze morgen, Ik zat er in het Sinterklaasjournaal was er zo'n uh, verhaallijn over het noodpakket, toch? Noodpakket met een T dan in dit geval. En uh, de hoofdpiet zou in het Sinterklaasjournaal gesuggereerd dat de ouders ook zelf cadeautjes kunnen kopen als noodoplossing voor 5 december mocht het verkeerd gaan, weet je wel? Dat, en die kunnen ze dan misschien ook verstoppen. Nou ja, dat heeft ervoor gezorgd dat de hoofdpiet uit het Sinterklaasjournaal nu serieus Doodsbedreigingen heeft gekregen. omdat hij dus de verhaallijn zou exposen. Ja. ja toch erg, hè? wat kinderen tegenwoordig kunnen doen. Uh, nee, het zullen wel weer. Uh, natuurlijk van die uh, 60-plussers zijn. die helemaal vervallen. Huh. Oh, hoofdpietje. Wordt bedreigd. Er staat. Uh, dat is. De, de politie moest eraan te pas komen. Ja. Zielig. Nou, pak van Mart. of pakje van Mart. Het is 5 december. Mix maat op. Let me take you to a place I know you wanna go, it's a good life.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 Die is echt nog top, top, top, top, top. De Mixmarathon, lekker is echt. De gasten van Mr. en Weasel. Als dit niet funzig, jaren negentig klinkt, weet ik het ook niet meer. Ah, funzig, lekker. Hey, dan uh, Roel waarschuwt nog bij de regio Moerdijk. A16, A17 is ook een goed mistig. Maar niet genoeg om de mislampen aan te zetten. Die sommige mensen toch hebben aanstaan. En je weet wat de regels zijn met mislampen. dat is... Uh, Alleen als het zicht ernstig beperkt is, minder dan 200 meter. En aan de achterkant is het 50 meter. Dat was niet heel snel, nee. Hé, hey, zo meteen een uur lang in de mix. Shimza. Slam, De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix.